Bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Ontdek de unieke collectie zondvakanties van Eliza Was here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. FBI, don't move! Zondagavond is de crimeavond. Met FBI bij Veronica. Kijk het nieuwste seizoen van FBI. Vol actie en spanning. Vanavond vanaf 8 uur. Exclusief bij Veronica.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 En dit was het nieuws op 538. Kijken we nog even naar de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort... bij Hoevelaken, 5 minuten. En controles op snelheid gemeld op de A4 Leiden... richting Den Haag, hectometerpaal 44,7. En de A31, de laatste Leeuwarden in de richting van Harlingen... even remmen bij 30,3. Hé, hey, kijk eens rond in je kamer.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 Morgen win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Wat voor bijzondere vergunning heb je nodig in winkels in Australië? Je hoort het zometeen na Afrojack. Ik had een dream. I was I hate that is true. Wat een rare wet. Jouw weekend. Jouw 538. Misschien vind je het ook wel uh, leuke dingen om te weten. Rare wetten uit andere landen. Heb je, uh, heb je dat wel eens Ik vind het, altijd leuk, het is altijd leuk om door te vertellen. Wist je dat ze daar een, gekke regels hebben? Ik zag weer een mooi voorbeeld. Dean Lewis, die je net hoorde, die komt uit Australië. Wist je misschien wel? Zo niet, dan weet je het nu. Uh, in Australië hebben ze een hele aparte wet. Daar mag je namelijk niet zingen in een winkel zonder vergunning. Het is eigenlijk een wet die ervoor zorgt dat je, daar nou zeggen we dat niet, Jan en Alleman aan de slag kan als straatmuzikant. Hè. Maar Het is dus ook echt specifiek voor winkels. Dat kan je dus een bekeuring opleveren in Australië. Het is in Australië zeg maar voor het zingen de winkel uit, in plaats van de kerk. Het is 538 voor je zondagmiddag. Tim Burke hoort naar de favorite van deze week: Taylor Swift. Dit is Opalite. dat je elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur middags hier bij 538 helemaal wordt bijgepraat over de 50 grootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met Mark LeBrand, momenteel op plek 19. Somje. je. A in the morning got nothing left to feel I catch myself at the wheel. Many all rising up ahead.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 Green.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 Je hoort een fragment van de afgelopen week van de 538 ochtendshow. Dat is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag. Heb je enig idee wat er wordt gezegd op dat stukje piep? Zorg even dat je de app van 538 op je telefoon hebt staan. Daar geef je jouw antwoord namelijk door. Het ging afgelopen week over... Viagra en het gebruik daarvan. Ja gewoon eens proberen. De, de, ja, maar je moet al toch, lang e, geleden al een keer. Maar je, ja, het is niet zo dat als je, je een toch, uh, Viagra pil neemt en je gaat gras maaien dat je dan enorm uh, Nee, je, je moet, moet wel, op wel, wel zijn. in de stemming. Je zijn. in de stemming zijn. kijk, ja, ja, ik kreeg er onwijze hoofdpijn van ook. Ja, echt maar, waar? Ja, Fritz mij heeft het ook gedaan, maar die had een wijs last van zijn nek. Die had een stijve net. Ja. Wat doen ja. ze toen? Ja. Ja. ja. Wat wordt hier gezegd? Is dat A? Die had een enectie. Is dat B, die had een bonek? Dus niet een boner, maar een bonek. Of was dat C, een treknek? Oké, wat wordt er gezegd op dat stukje piep in het fragment? A, enectie. B, bonek. Of C, treknek? Pak de F van 5 erachter bij. Geef A, B of C aan me door. En het juiste antwoord op het stukje piep hoor je zo. Rio 5, 3, 8. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium. Go. Welkom in de grootste kroeg van Nederland. Bij het uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Luister vanaf morgen naar Radio 538 en win toegang voor jou en drie vrienden. Vrienden van Amstel nees zo nooit. Check 538.nl voor alle info.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 Bij 538. De 538 ochtendshow quiz. Elke werkdag hoor je ze hier bij 538. ochtends vroeg tussen 6 en 10. Tim, Rick, Niels en Florentine. De leukste ochtendshow van Nederland zeggen ze zelf. Nou, oh, ik denk het wel mee eens. Ook de 538 ochtendshow. Eh, voor de ochtendshow quiz hangt Masha aan de telefoon. Hallo. Hallo, of moet ik zeggen bonjour... Ja, nee, je kunt het proberen dat verstaat, maar veel verder kom ik ook niet hoor. Oh, nou dan, ga je wel, dan ga je wel tegen wat moeilijkheden aanlopen, Masja. Ja, dat klopt. Maar ze hebben Google Translate uitgevonden, dus oh, dan ja. kom je in heel ja. end. goed. Oh, je, je, je, je bent naar Frankrijk verhuisd. Klopt. Waarom? Um, om mijn paarden bij huis te kunnen zetten. En in Nederland is het natuurlijk niet te betalen een huis met wat land, en hier wel. Oké, okay, wacht even. Je hebt, je hebt paarden... Dat ja, had je eerst nee. in Nederland en die, die, ja? je daar, die moest, dan moest je heel stuk rijden. Ik zie het even voor me, hè? Je moet heel ja, stuk ja, rijden ja. naar je paarden en, en daar was je wel zat van. En je denkt, ik wil gewoon mijn paarden dicht bij huis, ik ga in Frankrijk wonen. <lacht> Klopt. Nou, daar komt het inderdaad op neer. Ja. Lo logisch, ja. ja maar maar ja, wacht maar, maar even, is, uh, je, hebt uh, gewoon, je hebt huis en haard achtergelaten en je woont nu in Frankrijk. C correct. Maar wie, wie heb je allemaal achtergelaten? Um, nou ja, eigenlijk uh, vrienden alleen... Okay. Uh, mijn man woont echter ook nog in Nederland, maar die ja. komt regelmatig hierheen. En mijn kinderen is ja wanneer het uitkomt, komen ze hierheen. En anders zijn zij ook in Nederland. Maar heb jij, er is dus een moment geweest dat jij tegen je man hebt gezegd, weet je, wat ik doe, ik ga in Frankrijk wonen. Uh, jij mag hier <lacht> blijven. Jij mag hier blijven. Helemaal prima, je mag langskomen, maar ik ga naar Frankrijk. Uh, ik zal heel eerlijk zijn: het was zijn idee Oh, oké. <lacht> oké. <Okay. lacht> okay. Nou, voordat ik, eh, voordat ik jullie relatieperikelen in ga duiken... De, ja, dat, dat moet <grijpij> we misschien maar van wegblijven. Maar volgens mij is het wel in goede harmonie nee, allemaal. Hoor. Wij hebben een hele goede relatie. Oh, heel goed. En is het lekker, ja. lekker weer in Frankrijk? Of is het daar ook uh, sneeuw? Uh, het is hier nu wel heel koud. Maar hier oh, is ja. niet zoveel sneeuw als in Nederland. Zeg maar, okay. gewoon geen sneeuw. Maar oh, het is wel koud. Nou, nou ik, vind wel, ik vind het wel een grappig verhaal, Masja. <grijpij> Uh, je zit in de quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week ochtendshow. Daar is een stukje uit weggepiept. En jou de vraag, Mascha, wat wordt er gezegd op het stukje piep? Het ging namelijk over het gebruik van Viagra. Een van mij heeft het ook gedaan, maar die had een wijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. <lacht> wat doen ze toen? Dus, ja, Mascha, wat wordt hier gezegd? Is dat A, die had een enectie? Is dat B, die had een bonek? Of is dat C, die had een treknek? Nou, dat is volgens mij gewoon A. Antwoord A, maar even luisteren. Fiets mij heeft het ook gedaan, maar die had wijs last van zijn nek. Die had een stijve nek. Wat <lacht> ja. doen ze toen een enactie. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dat is helemaal correct. Jee! Ja, nu, nu, nu ligt het op een puntje van mijn tong om te vragen... of jullie wel eens aan de viager hebben gezeten. Maar volgens mij gaan we daar maar even van, van wegblijven, Marcia. Ja, dat doen we <lacht> maar niet. Uh, de 50-8 Powerbank is uh, wat het je oplevert... het goede antwoord in de 538 quiz. Had je, het had je het gehoord op de radio? Ja, ik heb hem de hele dag aanstaan. Oh, dus kijk, uh, dat ja. scheelt. Ja, dan, dan, dan val je nog wel eens in de prijs, hè? Ja, dat als je goed je best doet, dan kom je er wel eens door. Ja, uh, Marsha, hij komt je kant op de powerbank en ik zeg au revoir. Super, bedankt <laughs> voor de toernij. Au <laughs> to a nip Clear, blue, and unconditional Skies have dried The tears from my eyes No more lonely cries My only hey! bleeding hope Is for the folk Who can't cope with such an enduring dream That it keeps them in the boring rain Who's to blame for two And gain into your own vein? What a shame you shoot And ain't for someone else To and claim the insane And ain't for staying time For falling prey to crime I say the system got you Victim to your own mind Dreams are hopeless aspirations And hopes are coming true Believe in yourself The rest is up to me Yeah, yes, yes. 538 Alphenbaak, miles away Jouw hits, jouw 538 It started in my soul With dandelion days So take me to the clouds side zondagmiddag Kensington, Stay Radio 58 en Damiana David zometeen naar Dua Lipa. Dangerous as a dagger Talk to me. Julia Verrijdam is bij je zometeen aan het begin van je zondagavond. En ze zit er lekker in vandaag hoor, volgens mij. Of zoals Alicia Keys zingt. She's just a girl and she's on fire.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 Nederlandse brandwondencentra hadden aangeboden om slachtoffers van de brand in de Zwitserse skibar op te vangen, maar dat blijkt voor ons nog.